Volgens de politie was er een groot risico op instortingsgevaar en lag het lichaam op een moeilijke plek. Rusland heeft extra maatregelen genomen om verdere aanvallen van Oekraïne in de grensregio te voorkomen. Dat meldt een Russisch staatspersbureau. Met de nieuwe maatregelen kan Rusland makkelijker grip houden op de situatie... door controles uit te voeren en telefoons af te luisteren. Ook zijn de reservetroepen naar de grens gestuurd. De regio Koersk ten noordoosten van Oekraïne werd deze week binnengevallen door Oekraïnse militairen. Klimaatactivisten hebben vannacht de sluis in IJmuiden geblokkeerd. Rond drie uur hebben ze zich vastgeketend aan het hek van een van de sluizen. De demonstranten voeren actie tegen de vervuiling door de cruise schepen. De milieubeweging benadrukt dat dat ook veel impact heeft op de gezondheid van mensen. Een cruiseschip dat onderweg was naar Amsterdam, kon door het protest niet verder, meldt AT5. Meer dan 2000 toeristen en hun bagage worden nu per bus van IJmuiden naar Amsterdam en Schiphol gebracht. De activisten van Extinction Rebellion zijn rond 7 uur uit zichzelf weer vertrokken. De Olympische marathon is gewonnen door de Ethiopiër Tamirat Tola. Hij passeerde de finish in 2 uur 6 minuten en 26 seconden. De Belg Bashir Abdi werd tweede. Bij de vorige spelen in Tokio had hij nog brons gewonnen. En dan het weer. In het oosten nog bewolking. Verder veel zon bij 22 tot 26 graden. Aan het einde van de middag meer bewolking. Maar het blijft nog lang warm. En morgen stijgt de temperatuur verder. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate.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 Die gaat ons alles vertellen over het Zandvoort Museum en hoe dat zo tot stand is gekomen. En in het tweede deel hebben wij voor de tweede keer een gesprek met Jan Lammers. Die nu ook iets vertelt over zijn carrière. Maar met name gaan we in op de prestaties van zijn zoon René Lammers in de kaartwereld. Boeiend om te luisteren. Veel plezier.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 heb ik wel een heel bijzondere vrouw tegenover me zitten. Een multifunctionele vrouw. Want ze is en ambtenaar, en museumdirecteur... maar ook zelf kunstenaar. En naar nou, ik net begrepen heb, ook illustrator. Dus uh, ben ik iets vergeten in dat palet van bezigheden? Oh jee, uh, ik word mij wel eens verweten van... Uh, je hebt een dubbelrol, uh, je hebt twee petten op. Nou, ik heb er wel twintig op. Dus uh, ik ga het niet eens vertellen. Maar ben ik een belangrijke pet vergeten? Nee hoor. Dit was het wel hè? Ja. En we hebben jou voornamelijk uitgenodigd als uh, directeur van het uh, museum, het Zandvoortsmuseum. En wat mij om te beginnen dan triggert is. toen ik hier in Zandvoort kwam wonen, dat was in 1988, toen was het nog een cultureel centrum. Wat heb jij gedaan of wat heeft men gedaan om dat tot een museum te bombarderen? Want dan moet je toch wel een bepaalde eisen voldoen. Je bent ja, zeker. Nou, Emmy van Vrijbergen de Koning was zeg maar, de beheerder... of de directeur van het Cultureel Centrum. En het is maar een naam. Want zij maakte hele mooie tentoonstellingen. Zij maakte ook heel mooi werk. Wat wij gelukkig allemaal in de vaste collectie hebben. Dus um, ze deed een stropdassen tentoonstelling. Ze was heel erg bezig met kostuums... En op een gegeven moment heeft de gemeente bedacht uh, dat het een museumstatuut uh, moest krijgen. En ik denk dat Sabine Huls, degene die voor mij is gekomen, uh, de museumnorm heeft aangevraagd. Uh, dat betekent als je een museumkaart wil voeren, betalen de bezoekers de helft of niks. Dan haal je de drempel weg voor de bezoekers. Maar dan moet je wel aan 17 museumnormen voldoen. En Zo. dat betekent uh, collectie, veiligheid, publieksbegeleiding. Dus nou ja, of je dan cultureel centrum heet of Zandvoortsmuseum, museum, dat maakt op zich niet uit. Het gaat gewoon om een hele berg werk die je verzet met heel veel vrijwilligers. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik, ik ging ervan uit dat je ook voldoen, moet voldoen aan eisen... met betrekking tot hetgeen je aanbiedt. Dus de collectie, zeg maar. Nou, de, de vaste collectie van het museum, dat, dat staat allemaal... Het is van de gemeente, hè? Uh, Allemaal eigen van de gemeente. Ja, en er zijn een aantal bruiklenen. Uh, maar niet veel. Want toen ik begon had ik zoiets van... Er, we hebben veel te veel. Er zit ook ballast tussen. Dus hoe hou je de, de, de pronkstukken zeg maar apart... waar echt publiek op afkomt? En hoe ga je dat uh, een schifting maken... tussen wat je eigenlijk kwijt wil? En toen zijn we begonnen met de BKR-collectie te ontzamelen, zo heet dat dan. Te ontzamelen. Ja, en de daar de BKR. De de BKR ja, dat is um, mensen die zaten in een uitkeringssituatie ja. en die gingen iets maken en de gemeente kocht dat aan. Dat weet je toch wel, gillers? Ja, zeker. Maar ik doe dat graag oh, even. Het ja, ja, bestaat nog BKR? Ja. Nee, het bestaat niet meer. Nee. Maar als je je daarin gaat verdiepen, zie je dat heel veel musea... en nou wel. Gemeentengebouwen, dit hangt vol. En op een gegeven moment, omdat ik ook voor de gemeente werk, had ik bedacht... we zetten alle BKR-schilderijen uh, uh, klaar. En uh, de collega's mogen schilderijen uitzoeken. Ja. Nou, niemand wilde zo'n ding op zijn kamer hebben. Maar er zijn uit de beker tijd toch ook wel grote jongens ontstaan, of niet? Nou, maar die zaten niet in Zandvoort. Die zaten niet in Zandvoort? Nee. Ja, dus, okay, uh, dat is jammer. We hadden altijd nog zo gehoopt van zit er een pareltje tussen? Ja. He, van een onontdekte schat. Maar ja. toen hebben we op een gegeven moment uh, Willem de Winter... die je ook tussen kunst en kitsch ziet. Ja. Ja. Uitgenodigd wil jij kijken of er niet toch een pareltje bij Kom, zit. En toen zei hij met de beste wil van de wereld kan ik geen pareltjes ontdekken. Maar het is natuurlijk wel zo dat kunst vaak in de loop der tijd rijpt. En ik ken hele grote schilders die niet gewaardeerd werden... in de tijd dat ze leefden en produceerden. En honderd jaar later worden daar... Dus het is wel moeilijk om in te schatten of iets wel of niet. Nou, als ik een schilderij zie van uh, een prei op de rotsen... Want die zat er ook tussen. Ja. Dat ik denk van... Een prei op de rotsen. Ja. Dan denk ik, wat moet je daarmee? En, en, en nog meer van dat soort dingen. En in een dat baklijst. Dat is de fantasie van en, de kinderkunstlijn eigenlijk. Uh, waar je nou, nog erger. Dus je van komt. kinderen word je nog wel blij. Maar... Ja, vrolijk in ieder geval. Ja, Nee, ik, ik zag er zelf ook niks in. En... Weet je, je moet er ook een beetje gevoel bij hebben. Je moet het verhaal erbij zien, horen. En dat was er ook niet. Het was ja. eigenlijk alleen maar ballast. En dat hebben we dus, zeg maar, uh, ontzameld. En daar komt heel veel bij kijken. Dat is een heel raar verhaal. Maar dan moet je in de afstotingsdatabase, je moet een staatscourant, uh, je moet uh, andere musea, die moeten weten dat er uh, iets... Hm? Zoveel werk om een schilderij? Nee, want het waren er wel 200 of 300 of zo. Ja. Maar dat zit je niet zomaar uh, wegdoen? Dan moet je eerst dat allemaal... Dat mag je niet zomaar wegdoen. Dat je wegdoen want, want, niet ja, en een BMW-advies moest ik maken. Want je kan niet zomaar omdat ik ze niet mooi vind. En omdat je aan de museumnorm voldoet, moet je ook aan de LAMO. En dat zijn allemaal algemene richtlijnen uh, voordat je iets wegdoet. Ik, ik kan niet zomaar de collectie wegdoen. Dat moet allemaal volgens het protocol. En dat is heel veel werk. En is, en is dat nu dus allemaal een... weg of is dat uh, nog steeds De Bkr-collectie is weg. was ook en... niet voor de kunsthard Nee, dat was ook niks voor de kunst. Die wilden uit... ze ook niet hebben? Nee, niemand wil dit oh, hebben. Jee, en ja, dan ja. moet je nog betalen. Ja, dan is het ook niet voor zo Betalen op. of ze alsjeblieft willen weg. En zo af te wijken. Ah, oké. Okay. Nou, dan is het wel erg slecht, ja. Nou ja. Maar dat heb jij gelukkig niet meer. Die heb ik niet meer. Maar nu heb ik weer een volgende uitdaging. Want er blijft natuurlijk nog heel veel over. Waarvan je zegt. Ga je nou focussen op de topstukken. Die kun je restaureren. Daar kan je een mooie lijst weer omheen zetten. En doe de rest weg. Want het zit nu allemaal op en in elkaar in kasten. En we hebben niet zo'n duur of groot museum. Dat je zegt. We hebben allemaal van die rekken. En klimaatbeheersing. En, en ja. dat soort dingen. Dus. Wat we doen, willen we wel goed doen. En het is beste de klus hoor. Ja. En veiligheid, qua inbraak? Nou, ik weet, dit museum waar we nu in zitten... is beter beveiligd dan dat van ons. Nou, ik zou dat niet... Uh, ja, dat uh, dat, dat zou doe. jij er niet bij zeggen? Nee, er die, is die, nog ik, nooit iets gepikt hoor. Nee. Uh, <laughs> maar als je nu kijkt naar je collectie die er nu is... wat, is zo, wat vind jij... Het, Stuk van het Zandvoort Museum. Al oh, Dat was echt liefde op het eerste gezicht. Dat is het schilderij De Vissersvrouw van Therese Zwart. Dat vind ik de mooiste. En wat onderscheidt dan dat schilderij voor jou? Ja, Dat is op? ook een gevoel. We hebben natuurlijk een vaste collectie die over Zandvoort gaat. Met uh, vislopers, uh, bomschuiten natuurlijk, ja. klederdracht, de duinen. Niet het dus vertellen echt het, van het oude ja. dorp. Het, het verhaal van vroeger. Ja. En um, dan zit die, die vrouw daar, en dat is geschilderd door iemand die ook de koninklijke familie heeft geschilderd. Zij heeft in Parijs gewoond, Therese zwart, En zij maakt portretten die, die raken. Ja, ik kan dat niet anders omschrijven. Ik vind het ja, echt heel mooi. Dat was een Zandvoerse vrouw? Nee. Niet Zandvoort? Nee. En dat is een van de topstukken die jij in je collectie Absolute hebt. Absoluut de topstuk. En ik, toen ik in Zandvoort kwam wonen. Toen had ik, uh, ben ik regelmatig geweest bij het hotel. Op de goh, hoe heet het? Kostverlorenstraat. Ja ik uh, weet wie Faber. je bedoelt. Hotel Faber. En, en dat hing vol nee, met ja. de, uh, schilderijen van Zandvoort. Dus, is daar nog iets van overgebleven? Of weet je, het is de, nog steeds zo. En In hardware kwaad. To nog steeds de, vol met die, ik ja. vond het wel mooie stukken. Ja, ik ook. En de Babbelwagen deed daar ja. zijn presentaties, hè? En, en uh, het, het is gewoon uh, uh, ook een museum. Ja, maar ik, er hangt uh, niks van. Uh, dat gebeurt je van wel zitten. bij jou. Nee, ik heb op een gegeven moment ook aan Arie van Noorden gevraagd. Wil jij een kleine expositie houden bij ons? En dat zijn ook de Zandvoortse tafereelen, Een beetje naïef ja. geschilderd. Ja. Maar heel waardevol. Ja. En hij nou, ik heb mijn eigen museum. En Hotel Faber heeft ook zijn eigen museum. Ja, dat kun dus. je wel zeggen, ja. ja. Oké, okay. ik heb jou ook gevraagd om... Um, uh, nee, de, de collectie die in jou... Wat, wat, wat behelst het nog meer? Je hebt een stijlkamer... We hebben een stelkamer dacht, uh, ja, met een bedstede erin. En uh, als wij bijvoorbeeld voor de erfgoedleerlijn al die kleintjes uh, op bezoek uh, hebben. Uh, yeah. Ja, die vinden dat fantastisch om te zien dat je in een soort kast slaapt. Ze kunnen het zien en voelen. Ja, en, ja, en ze mogen vakken. eraan zitten. En, ja, en uh, de, oh. er staat een stoofje. En daar werd vroeger je huis mee warm gemaakt. Moet je je voorstellen, er was helemaal geen centrale verwarming. En een uh, piespot. Uh, <laughs> er was helemaal geen wc. Dus. Dan zien ze een klein stukje van hoe het vroeger was. Ja, dat is altijd leuk. Ja. Zeker. Nou, dan hebben we de wonderkamer. De? Uh, de wonderkamer. Um, dat is een, een lang gekoesterde wens, uh, omdat ik dat in Zeeland had gezien, in dat museum. En het is zo mooi. Dat zijn al je schatten die je verzameld hebt gedurende je hele leven... En um, dat is heel mooi geëtaleerd. Toen dacht ik, dat moeten we in het museum ook doen. Nou, dat was een uh, oud keukentje. En er is ooit een, uh, een vrijwilligster van de trap afgevallen. Echt? Ik dacht, nou, geen keuken. En dan thee en koffie boven. Ja. Dus de keuken is naar beneden ge gebracht. Mm -hmm. En toen mm -hmm. hebben we van die keuken een rolkamer gemaakt. Ja. ja. En ja, daar staat dus pronkstukken, souvenirs van Zandvoort. Een, een hele mooie kaplooimachine. Uh, dus ook weer een stukje geschiedenis, maar dan op een hedendaagse manier verteld. Ja. En mooi uitgelicht. Ja, op het moment dat we dit opnemen, is het uh, begin april. We weten niet precies wanneer we dit uh, gaan uitzenden, zeg maar even. Maar het museum is al enige tijd dicht... Zoals alle andere Zoals musea in de hele wereld. Ja, dus hele we zijn niet uniek. <laughs> nee. Maar het is wel heel erg. Het is, Do Doet dat uh, een beetje pijn? Ja, natuurlijk. Ik, ik, las, uh, ik ben ook aangesloten bij de museumvereniging. Dat er komt een test dat er 17 open gaan met sneltesten. Dus uh, ja. dat, dat zou je kunnen doen. En voor de rest zitten we gewoon te wachten dat we weer open kunnen. En ondertussen allerlei klussen. Dus nu heb je de tijd om die klussen uit te gaan voeren. Maar ja, had een hele mooie lopende expositie. Of, ja. Ja. Heeft hij gelopen überhaupt? Of was, hij is, is even open geweest, maar dan ook uh, de zeeschilders. He. Ja, precies. Met uh, 18 kunstenaars uit Nederland. Dus uh, uit, uit Friesland en uit uh, Zeeland. Die hebben allemaal de zee uh, geschilderd. En hele mooie objecten gemaakt. En ja, dat is vreselijk jammer dat, dat, niet breder, dat we dat niet breder hebben kunnen laten zien. Je hebt het al een keer verlinkt, maar ja, die al een paar keer, ja, ja. ja, Al een paar het... keer, maar ja. Op een gegeven moment, dan kan je niet meer zeggen, we gaan doorgaan. het maar door laten Je hebt lopen. heel veel uh, uh, exposities altijd die aansluiten op ja. Zandvoort met raakvlakken, met actualiteiten. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat is leuk om uh, uh, iets met autosport of iets met Pride. Of, uh, ja, dat is ook onze kracht. Hè? Dat we, uh, historische Grand Prix staat er altijd op. Pride ja. at the beach doen we nu voor het vijfde jaar aan mee. En dan hebben we twee gastconservatoren. En die, die geef ik de ruimte om uh, te gaan kijken bij uh, de LHBTI uh, gemeenschap. Die hele veel, heel veel mooie dingen maken. En dan uh, is het natuurlijk leuk om de combinatie te maken met de parade. Hè? Buiten ja. feest, maar binnen ook feest. En er zijn momenten dat je, dat je elkaar niet eens kunt verstaan in het museum. Want dat staat buiten in Camarina. En aan de andere kant de drag queen verkiezing. Nou, daar doen wij natuurlijk aan mee. Ja, laten we hopen dat dat binnenkort... Als Sorry. wij dit uitzenden, dan is de corona voorbij. Anders zorgen we daar persoonlijk voor. We jagen hem weg. Dat hebben we eerder beloofd in andere uitzending. <lacht> Goed uiteren. idee. Dus ja. wanneer het uitzend wordt, ben jij weer volop ja. actief. We ja. uh, hebben je ook gevraagd om uh, wat ik zelf uh, interessant vond. Is om te kijken of de uh, schilderwerken of überhaupt kunstwerken gemaakt zijn door beroemde uh, kunstenaars. Uh, nou, dan kun je denken aan Vincent van Gogh of Israël of Frans Hals. Uh, die in grote musea zoals Rijksmuseum zijn geëxposeerd. En jij hebt... Ik heb er een meegenomen. Je hebt een ja. mooi voorbeeld voor ons meegenomen. Uh, uh, hij zal niet heel bekend zijn. Nou, dat... Want het is... Um, uit 1627, uh, dat is Roland Rogman en dat was een etser, een graficus. En um, hij heeft iets gemaakt en dat heet Zandvoort aan de Noordzee. En dat is uh, ja, een pronkstukje ook in het museum. Alleen wij hebben niet origineel, want die hangt in het Rijksmuseum. En um, het is ook leuk voor mensen die luisteren. Uh, als je een beetje handig bent op Google, je kijkt bij de Rijksstudio en je toetst daarin Zandvoort, dan vind je deze. En dan zie je een plaat met eigenlijk alleen maar een kerk... en een paar huisjes eromheen en duinen. En dat is heel erg mooi om, uh, om naar te kijken. Maar je kunt hem daar dus uitprinten en op de muur hangen. En dat is gewoon een soort cadeau van het Rijksmuseum... aan de hele wereld. Het is gratis gewoon, uh, je ja. je dat downloaden. En, ja, uh, nou, dat is een mooie. Ja, en je ziet dus dat um, die die kerk, die staat er nu nog steeds. Dus dan wat heb je... Kerk is wil dan je, zie je zien? De, de dorpskerk. Is de de Agatha-kerk. Agatha-kerk. Ja. Okay. Oh, sorry. Die is al 500 jaar dus. Of is het toch die andere? Ja, we gaan nog eens even kijken. Want <laughs> ik had het idee dat het de, de protestantse kerk binnen het dorp is, ja. ja. Maar die is 500 jaar oud, dus. Zoiets. Even kijken. Het Anders ze... Wie, wie, wie, hoe heette die kunstenaar ook weer? Roland Rochman. Heeft u meer werk uh, uit Zandvoort gemaakt over, over Zandvoort? Niet gemaakt? dat ik weet. Hè. Over die periode is natuurlijk heel weinig bekend. Ja. En het is dan voor mij ook vaak zo'n uh, zo Van uh, jij ja, ja, ja, is in het Rijksmuseum geweldig. Je huid open. En we hebben natuurlijk ook nog ja, heel veel wensen. van Als ik in het Katwijk Museum ben, dan zie ik daar blommers en Israëls. Maar die zijn allemaal in bruikleen gegeven door het genootschap Oud-Katwijk. Ja. En wat wij hebben, dat is één schilderij van arts. Dat is ook een hele belangrijke arts met een Z aan de achterkant. En die... Uh, daar zijn we ook heel blij mee. Die heeft het Genootschap oud in inbruikleen gegeven. En voor de rest is het allemaal eigendom. Ja, okay. En daar zit ook een koekoek bij. Ook weer inbruikleen gegeven door de familie Groen. Weet je, dat zijn. We hebben één zo'n zaal waarvan je denkt, van die moeten we echt in ere houden. Daar ga ik niet meer aan veranderen. De klimaatbeheersing, de lucht is daar goed. Je hebt geen direct daglicht. Ja, dat, zijn, dat is echt de schatkamer. En dan heb ik tot slot nog één belangrijke vraag altijd. Want wij hopen dat deze podcast ook gelezen wordt... of gelezen, moet je mij horen... gehoord wordt door mensen uit Drenthe. Neem ik me altijd als voorbeeld. Circuit, Assen, die tegenstellen. Wat zou je zeggen tegen mensen uit Drenthe... Uh, die naar Zandvoort willen komen, waarom ze naar het Zandvoort Museum... wat is de, de pitch voor mensen uit Drenthe om naar het Zandvoort Museum te komen kijken? Nou, ik denk dat als je daar binnenkomt, dan krijg je altijd een beetje die verstilling, hè, bezinning en, en toch ook het verrijken van je leven. Uh, je ziet de geschiedenis van Zandvoort. Maar je ziet ook een hedendaagse thematentoonstelling. En dat is wat wij proberen te behouden. Niet alleen maar oud Zandvoort... maar de, de mix van oud en nieuw. En ja, dan kun je het hebben over het strand bijvoorbeeld... waarin we klederdracht kunnen laten zien. Maar de waadvrouw, de badvrouw, de badkoetsjes. Maar dan ook het hedendaagse strand. En dan zou ik het zelf, als ik uit Drenthe kom... Combineren met een bezoek aan het strand. Ja. Ja. Dat is onze rijkdom. Ja, zeker. Daar Absoluut. zijn wij uniek in. Dat heeft de niet. Nee, en we maar, hebben ook nog een recht, rechtstreeks treinverbinding. Ja. Dus je komt hier zo. Ja. Dus kom maar op, met z'n allen naar Zandvoort. <laughs> Aan de andere kant hebben wij geen hunebellen, Maar goed, dat vind de zee <laughs> toch interessant. We dat wel is de de reden. om een keer die kant op te gaan. Ja. Ja. Oké, okay, nou Hilly, uh, bedankt voor deze toelichting. En uh, wellicht spreken we elkaar nog een andere keer. Graag gedaan. Dankjewel. Succes. En dan nu een gesprek met een opvallende Zandvoorter in de Zandvoort-podcast. Dit wordt onze tweede aflevering samen met Jan Lammers. En we waren in de vorige aflevering gebleven bij het filosofische karakter dat Jan ja. toch een beetje heeft. En dat hij ook weer bewees door zijn laatste uitspraken ja. over de boom met blaadjes. Ja, ja, ja. Erg mooi. Um, maar ik wil even toch nog een vraag stellen aan jou... Want je hebt het, als ik vraag naar de grote successen en de minder goede dingen in je leven, dan wil ik dat graag even toespitsen op je sportieve carrière. Wat is je ja, hoogtepunt ja. geweest uit je sportieve carrière, waar je met heel veel plezier aan terugdenkt? Um, nou, dat... dat um en mijn persoonlijke hoogtepunt is, is, is toch die vierde startpositie in Le Mans. Oh, sorry, uh, ik haal twee dingen door elkaar. Die vierde startpositie in Long Beach. Um, yeah, dat, dat was een hele bijzondere ervaring. De kwalificatie begon en ik heb geloof ik iets van uh, drie kwartier... heb ik gewoon pole position gehad. En toen kwamen mensen als Nelson Piquet en ik geloof René Arnoux en uh, Depayé uh, die kwamen daar nog voor. Dus ik stond vierde. Uh, nou, dat was mijn beste kwalificatie. Hè, dat gaat ook over snelheid. Ik was op een status dus dat was hartstikke leuk. Maar um, uh, ja, dat heb ik in de vorige podcast al gezegd net, dat 200 meter was mijn aandrijf was uh, gebroken. Dus van hero to zero. Hè, dat was heel snel. Maar dat record heeft iets van 34 jaar stand gehouden. Ja, ja. En niemand want heeft het gebroken en dan is dus de aansluiting met het huidige moment. Max heeft uiteindelijk eerst die vierde startpositie geëvenaard. Ja. En toen uiteindelijk verbroken. Net ja. zo goed als die allerrecords ontbroken en, en breken is. <laughs> Alhoewel die zeven wereldkampioenschappen, daar zal hij nog wel even mee bezig zijn. Maar goed, dat, uh, <lacht> laten we eruit gaan dat hij dat ook nog hij is neemt, ja. ja, Maar goed, dus dat is, dat is voor, mij, voor mijzelf gewoon de, de, de, de fijnste prestatie. Dat, dat van Le Mans. Uh, ja, ja, was dat ook een eerder verwacht eigenlijk. Nou he. ja, dat was ook wel een lekkere. En daar ja. heb ik hè, normaal als je met z'n drieën rijdt, dan rij je ongeveer een uurtje of acht. Hè, en dan heb je ook nog pitstops. Hè, dus uh, acht uur rijd je dan ook nog niet eens. Maar in dit geval heb ik toen uh, 13 uur gereden van de 24. Hè, dus. dus moest ik stevig uh, ja, uh, diep gaan fysiek. Hè, om, ja. Dus dat, dat was leuk. Maar ja, dat doe je met 200 man. Dus dat zie ik toch iets meer als een... Uh, een diepe type diepestartig ja, ja. ja. Kijk, want in de negatieve zin... Hè, daar hebben we heel, helaas heel veel nare voorbeelden van. Uh, in de negatieve zin kun je alleen wel iets... Maar in de positieve zin uh, kun je alleen die auto plat rijden. Uh, maar die auto winnen, uh, die race winnen, dat, daar heb je elkaar gewoon voor nodig. Ja. Weet je? Dus in constructief opzicht uh, heb je altijd meerdere mensen nodig dan alleen jezelf. Ja. En dan, dan komen we misschien een klein beetje op dat filosofische waar je in het begin mee, mee, uh, mee, mee opende. Uh, hè, waar komt dat vandaan? Dat, dat komt denk ik vanwege die hele lange vluchten. Ik zat af en toe in uh, 13 keer in een jaar in Japan. En dat waren toen nog vluchten, gewoon. daar was je 22 uur mee bezig via Anchorage. Uh, dus als je daar gewoon in de lucht, uh, soms boven Siberië, hangt of weet ik veel waar, dan heb je als tijd om ja, over het leven na ja, te denken. Ja. ja, dan heb je in de eerste plaats tijd om over het leven na te denken. Maar ook mijn Formule 1. Periode, hè, dat is de periode zeg maar, van Lauda en Hunt, hè, waar de laatste tijd ook uh, veel met de film uh, veel, veel van doen uh, ja. geweest is. Uh, dat was een periode dat als je ochtends uit je hotelkamer ging om, om, om te gaan trainen of racen, dan wist je niet of je s'avonds ook nog terugkwam. Hè, want je reed gewoon met iets van 200 liter benzine om je heen in, in hele gevaarlijke auto's. Dat als je net op het verkeerde moment gewoon je, je wielophanging brak hè, door een metaalmoeheid of, of je kreeg een klapband of wat dan ook, ja, dan kon het gewoon afgelopen zijn met je. En je ook met die gedachten rond op dat moment? Uh, nee, dat werkt niet. Hè, nee. want, uh, want angst is natuurlijk de slechtste raadgever laat, tijdens nee. het rijden. Hè, dus dan kun je niet functioneren. Hè. Dus je moest dat wel wegblokken in de wetenschap. Dat als jij gewoon een snelle ronde reed, dan wil zeggen dat je ook een ronde volgemaakt had. Hè, dus, dus, dus races winnen als focus en een snelle rondetijd, dat houdt ook eigenlijk de veiligheid als focus. Weet je? Dus, maar dan denk je wel over dingen na, weet je. En... en uh, ik moet zeggen, het was 1985 uh, dat ik in Amerika was. Uh, het, het ging mij toen een periode heel goed. Uh, ik had uh, in 1985 in één keer op kop van een Indycar race. En toen uh, een rondje of tien voor het einde zette ik mezelf in de grindbak. He, dus Jos was niet de enige, dat, dat, dat deed ik toen. Dus die race had ik kunnen winnen. En toen had ik gelijk een contract voor het jaar daarop. En kreeg ik kreeg in één keer betaald. Dus dat was een hele gekke situatie. Dat team ging failliet. Dat was van Den Gurney. Den Gurney is een beetje de Paul Newman van de autoracerij. Hè. Geweldige kerel. Er zijn ook die films over uh, Ford versus Ferrari. Weet je wel, die films. Daar komt uh, um, ja, Den Gurney veelvuldig in voor. Maar met dat team heb ik toen gewerkt. En uh, ja, toen dat, uh, dat team failliet was, toen zat ik ineens in Long Beach. Ik had 13 jaar gereden. En ik concludeerde voor mezelf van nou... Um, en nu breekt me klomp hè, een typisch Nederlands uitspreker maar voor mezelf dacht ik van nou, nou weet ik het echt niet meer want qua rijen twijfelde ik geen seconde aan mezelf dat ik net zoveel in huis had als, als welke toprijder in de wereld ik, ik zou de uitdaging in dezelfde auto met iedereen aandurven durven gaan doen. zo dacht ik erover en toen dacht ik van, maar ja, ik respecteerde ook eh, de, de, de, het beoordelingsniveau van een Ron Dennis. Hè, dat was de eigenaar van het team van McLaren en van, van, van Piccinini, van Ferrari en Jean Sage van Renault. Mm -hmm. En ik dacht, die mensen hebben heel veel verstand van autoracen en toch nemen ze mij niet. Hè? Terwijl ik denk, ik ben van een van de beste in de wereld. En dan denk ik, ja, dan, dan, dan doe ik toch iets anders verkeerd. En toen dacht ik van nou... Ging, hè, dan ben ik kei... nou, nou ja, dus toen dacht ik van nou, misschien ben ik gewoon niet slim genoeg. Of wat dan ook. Hè. Dus toen ben ik me gewoon een beetje in het leven gaan verdiepen. Van ja, hoe werkt het nou eigenlijk allemaal? Mm -hmm. En dan ben ik ontzettend veel gaan lezen. Uh, het eerste wat ik las, dat was een Nederlands boek. Dat heette Alpha Training. Maar de Engelse originele versie, uh, dat was uh, de, de Silva Mind Control Method. Uh, dat gaat heel veel over visualisatie over mediteren enzovoort enzovoort. Maar goed, hè, ik wil het niet te zweverig maken. En toen ben ik een heleboel andere boeken gaan lezen. Three Magic Words van U.S. Uh, Anderson, dat is een andere schrijver. En van U.S. Anderson heb ik zoveel okay. gelezen. Hè, The Magic in Your Mind, The Secret of Secrets, uh, Success Cybernetics, nou, noem het allemaal op. Ik heb ze allemaal uitgespeld en opgevreten. Dus maar, ik heb daar eigenlijk een crash van gemaakt van, van hoe de dingen nou werken. En dat heeft bij mij gewoon wel, wel een, een mooie basis gecreëerd. Ja. Uh, en ja, dat, dat, dat zit dan onder de huid en, en ja, ja. daar leef je dan gewoon aan. Nou, de grap is ook, ik tel die vraag aan jou, wat is het hoogtepunt uit je carrière geweest? Hmm. En dan zou je verwachten, dat is Le Mans, dat is een, een overwinning geweest. Maar je komt met een vierde plek aan. Hmm. Een vierde plek die waarschijnlijk in de, in de boekjes nauwelijks te, terug te vinden is. Waar in ieder geval niet groot uh, over gepraat wordt en terwijl de ma natuurlijk nog steeds in de geschiedenisboekjes staat vermeld en toch noem jij dat andere dat, dat is ja. toch ook weer heel bijzonder dat je dan toch meer de nadruk legt op het beleven en nou nee, maar het is ook de prestatie. Hè. Formule 1 is gewoon de hoogste klasse in de autosport in de wereld. En eh, daar komen de beste rijders samen. Hè. Dus dat is gewoon het hoogste platform in de wereld. Ja, en als je ja. op dat platform eh, in die top 4 even kan existeren, ja. hoe kort dat moment ook was, ja. hè, dan, dan is dat voor jezelf ja. in ieder geval iets dat je denkt van ja, als je het dat goede mooi. materiaal hebt. Want ik heb daarna nog een aantal races gedaan. En als ja. ik dan naderhand terug ging kijken, maar dat is, heb ik het over een paar jaar geleden, en dan kun je in die data in één keer zien: van, oh, in Monaco had ik de zesde snelste tijd in de race. Ja. Hè, met die auto. Ja. Hè, en met die Shadow had ik de achtste snelste tijd in de, in de, in de race. In Long Beach. Hè. En dat zijn dan voor mij uh, zijn dat van, die, van die punten dat ik denk: van, oh, dat ging maar de toch wel. Maar ben je achteraf mee dat uh, gaan ontdekken? Ja, toen zag ik dat hè, Want toen hadden de wij zin het had je het niet en, die data. nee, nee. Maar ja. kijk, ik heb, ik heb ook in die periode erna, in die sportscar-tijd heb ik uh, met Jacques Villeneuve gereden, die wereldkampioen ja. geworden is. Ik heb met uh, Eddie Irvine gereden. Die heeft bij Ferrari gereden in dezelfde auto. Hij uitstappen, ik instappen. Martin Brundle, een hele grote Engelse coureur. En nou ja, noem ze allemaal maar op. Met de topa meegereden. Nou ja, Johnny Herbert, weet je wel. Die in de, Rubens Baricello. Ik heb allemaal met die mannen naderhand de hand gereden en tegen ze gereden. Patrick Tambay in dezelfde auto bij Jaguar. En dus voor mij bestaat er geen enkele twijfel. Dat, dat als ik gewoon wel de kans had gekregen bij Ferrari of bij Brabham, Ja, dan had ik ook wel en maken. dan was ik ook wel derde of tweede geworden in het wereldkampioenschap. Ik, ik wil niet gaan zeggen dat ik dezelfde capaciteiten had als een Senna of een Schumacher of noem maar op. Dat had ik dan toe moeten laten zien. Hè, maar alles wat bijvoorbeeld een, een, een Irvine of een Jacques Villeneuve of een ja. uh, Johnny Herbert gepresteerd heeft. Nou, hè, met goed materiaal zie ik mezelf wel iets vergelijkbaars presteren. Maar je laat je daardoor niet frustreren achter. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Dat heb ik, nee, kijk, ik heb uh, in eerste plaats wil ik uh, de mensen die, die eventueel aan mij twijfelen of mij zouden bekritiseren. Dat is niet mijn motivatie om die mensen. Nee. Uh, hè, tegen die mensen te bewijzen. <laughs> Ze niet in mij geloven. Nou, fantastisch. Ja. Zelf weet ik gewoon van nou, eh, als ik tweede was geworden in een wereldkampioenschap en ik had tien Grand Prix geworden, gewonnen. Dan had ik nog de pest erin gehad dat ik niet wereldkampioen was uh, geweest. Uh, yeah. eh, dus ik, ik ben helemaal happy met alles wat ik wel heb en wat ik yeah. niet heb. En ook met alles wat ik wel kan of niet kan. Eh, dus, dus, uh, ik denk dat iedereen in Nederland ongelooflijk trots op je is. Maar zeker alle inwoners van Zandvoort zijn vreselijk trots op je. Je bent een geweldig uithangbord. Even vraag je tussendoor, wat voor auto rij je nu? Ik rij nu met een uh, heerlijke BMW 430i uh, Coupé, als je het hele verhaal wil horen. Je weet dat je een, uh, een, een, een, een fan hebt die alle auto's van je eminatuur na ja, maakt. Ja, ja, ja, dit ja, is speciaal ja. voor hem. Ja, maar ik bedoel, als je al mijn wegauto's ook nog moet gaan doen, dan moet hij gaan verhuizen. Ja, denk ja nee, maar dat is... Het is wel niet goed, denk ik. Ja. Ja. Het is al opgelukt tot het toilet in ieder geval de auto. ja. Je ja, okay. ja, ja. Um, bent analist bij de radio. ja. Zou je niet veel liever met het circus meereizen... Nee, we moeten niet aan denken. Dat is nee, vreselijk. Nee, ik vind het heerlijk. Hè. Ik doe voor de NOS doe ik, eh, langs de lijn. Eh, samen met Louis Dekker. En dan eh, s'avonds eh, doe ik tv. En dan hebben we meestal een minuut of vijf, zes. Om gewoon even een samenvatting. Ja. En dat vind ik perfect. Ja. Want ik heb het zwaar te doen met, met al mijn collega's. Eh, Olaf Mal. Ja. En eh, eh, Jack Plooy. En, en noem maar op. Die allemaal op locatie zijn. Ja. Eh, want, want die jarenlang. Die, die, als ik, als ik naar zo'n Grand Prix ga, dan vind ik het donderdagochtend leuk. Want dan kom ik er allemaal oude bekenden tegen. Ja. Hè? De meesten gaan ook allemaal dood inmiddels natuurlijk. Maar goed, en wat er dan nog van mijn generatie over is... Uh, maar ik heb heel veel mensen, die, die ken ik nog heel goed, weet je. Ik bedoel, de, de, de sportief directeur van, van het AMG Formule 1 Mercedes team, weet je. Dus ja, dat is gewoon een hele goede vriend. Dus je kent... Zo'n zo, Formule 1 weekend bezoek is voor jou weer uh, weerziening van alle Nee, vrienden. Dan, dan, uh, hè, dan, dan zeg ik op zijn Engels, zeggen ze dan, dan voel je, je een beetje als een spare prick at the wedding. Uh, hè, want, want, want ja, dan loop je maar rond. Al die mensen zijn keihard aan het werk. En jij loopt daar maar oh, rond niks even, te ja, ja. ja En er zijn nog heel ja, veel journalisten. Die hebben dan af en toe ook wel momenten voor een kopje koffie. Maar iedereen is daar aan het werk. Bezig, ja. Alleen hè, de VIP-gasten en zo, die leuteren daar een beetje rond. En die staan ja. dat allemaal te bewonderen. Maar ja, dat heb ik allemaal niet meer nodig. Dat, ja. het, uh, maar je volgt het nog wel heel <truid> <truid> intensief. Tuurlijk, tuurlijk, ja, En je hebt ja, ook ja. nog een behoorlijk netwerk in die wereld. Ja, best wel. Ja. Dat helpt je ook nog bij het... Doen van nou van ja, ja, maar ik wil me niet laten hinderen door kennis. He, ik heb ook, eh, als, ik, als ik Jos en Max tegenkom, ergens of wat dan ook, is het allemaal prima, zijn we goed bevriend. En met Max natuurlijk wat minder, omdat hij, ik ben meer van, van nog een oude... ben. Ja, weet je, wat, wat, wat, wat zeg maar, de, hoe ik ben ten opzichte van Jos, is een beetje hoe Gijs van Lennep is ten opzichte van mij. Ja, ja. Want die, die generaties, die overlappen elkaar een beetje. Ja. Maar, maar goed, we gaan goed met elkaar om, maar ik, ik gebruik dat contact niet om, om uh, tijdens een gram drie keer per dag te teksten nee. met, met Jos. Als ik hem een vraag stel, krijg ik waarschijnlijk uh, antwoord. Maar ik vraag het hem bewust niet, want als ik dan een idee heb over hoe iets waarschijnlijk is. en dan kan ik dat zo ventileren. En als hij mij iets in vertrouwen, vertrouwen vertelt. Ja. ja, als hij mij iets in vertrouwen vertelt, kan ik er niet over praten. Nee. Weet je? Dan zit ik alleen maar ja. gevangen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik wil me niet laten hinderen door nee. kennis of informatie en lekker vrijheid kunnen praten. Ja. Nou, we hebben uh, je biografie november uitgekomen. Ook een heel dik boekwerk. Geschre geschreven of geredigeerd door Mark Koenzen. Ja. Dus ook de, betrokken geweest bij Gijs van Lennep. Vond ja. het leuk om te zien, want uh, we hadden net uh, Gijs van hier... En, en jij, om te zien hoe jullie elkaar uh, omhelsden. Dat was ja, tuurlijk, geheel ja, ja. tegen alle regels in. Maar goed, het zijn ja. even, even. <laughs> Nee, maar ja, hij is al geënt en ik heb al corona ja. gehad. Ja, dus <laughs> ja, ja ik wou ja. er, niet, ik er niet te lang ja. op bij stilstaan. Ja. Maar je hebt corona ja. gehad ja. en dat gaat ja. goed, hè? Ja. Oké. Okay. Uh, dan wil ik eigenlijk. Uh, er valt nog zoveel te vragen en zoveel te doen en zoveel te zeggen. Maar ik wil even uh, overstappen naar je zoon. Want ik dacht. In het begin René, René Atoe, maar dat, dat is nee, dus niet zo. Nee. Um, maar je bent nu, je begint aan een nieuw avontuur met je zoon. Ja. Dat is toch ongelooflijk mooi. Ja, je moet dat wel, hebben. je zegt je begint aan een nieuw avontuur, dat, dat kun je denk ik Samen. beter zien als, als een pijl die al afgevuurd is en die ongeveer halverwege is. Want, want bij ons was altijd de gedachte van hit it hard early, dus gewoon heel vroeg er tegenaan. Dus, dus wij zijn al in een heel vroeg stadium, we hebben ontzettend veel gereden in de eerste plaats omdat het dan nog allemaal een beetje betaalbaar is. Als nu een jaar heel, als in die beginjaren een jaar duur uitpakt, dan is het tien. Hooguit 20.000 euro duurder dan je in je hoofd had. Eh, dat, dat zit nu even in een iets, iets hoger segment. Hè, maar dan, dan, dan, eh, als iets helemaal uit de hand loopt, dan loopt het uit de hand dat het 50.000 euro duurder is dan wat je had gepland. Maar dat is nog niets te vergelijken met, met bijvoorbeeld als je Formule 3 of Formule 2 rijdt. Dan heb je het al over een miljoen en dan heb je het over anderhalf miljoen. Eh, dus dus eh, hoe. hoe He, nu moet het gebeuren, nu kan het gebeuren en dit is het opleidingstraject He, dus, dus we zijn echt wel met een commandoopleidingje bezig uh, met, met heel veel rijden uh, nou moet ik wel zeggen dat voor de race begint of de kwalificatie dan zeg ik gewoon veel plezier en ik hou van je, uh, want ja, hij, hij is inmiddels gewoon, uh, toen ik twaalf was, was ik bezig met, met mijn broer Appie, uh, met, met zijn rijschool Komen. Ja. Uh, werkte niet toen bij, en dan was ja. ik daar zeg maar bij uh, de boulevard, bij de Sterflet uh, op het parkeerterrein, was ik bezig om een beetje fatsoenlijk te schakelen. Hè, René is twaalf, ik denk dat hij al, al, nou ja, ik zou het niet weten, ik denk 300 races gereden heeft. Dan heb maar... ik een stomme vraag, hoe komt hij in die autosport terecht? Nou, ik had, uh, hadden we het in Karts. de vorige podcast al, al uh, bij, ja, zijn vader heeft iets, nee, maar, uh, <laughs> nee, dat is, dat, dat ging ook heel spontaan, hebben we het in de vorige podcast een beetje over gehad, uh, maar, en ook, uh, ik had een financieel hele moeilijke periode, en net toen ik daar uitkwam, was ik bij een uh, vrijgezellenfeestje uh, feestje van uh, een vriend van me in uh, Lelystad, en uh, daar stond zo'n katje, uh, helemaal dacht ik, van, nou, daar past René zo in, uh, en René was toen, uh, even kijken, bijna zes, you en, en, uh, en toen dacht ik van nou, dus ik vroeg van wat kost een kartje? Ik dacht dat is drie of drieënhalfduizend drie euro. En toen zeiden ze zeshonderd euro. En, en uh, ik bedoel winst maken nu nog niet, maar ik had af en toe saldo, dat ik dacht van nou... Hey, dat was haalbaar. Dus dat, dat moet maar even. Ja, en en, dacht, ik en, hoop het en die, dan, hoe we dan de rest weer oplossen, dat zien we dan nou weer. Maar goed, dus ik dacht van nou op gelijk pinnen. Ik zei, nou, die is verkocht. Want ik zei ook nog van ja, maar wat kost dan een motortje? Nee, die is helemaal rijk klaar. Nou ja, dus toen, toen dacht ik van nou... Dit uh, ...hebben ze gelijk afgerekend... ...en een foto van hem nam. Ik denk nou, voor zijn zesde verjaardag hebben wij een leuk cadeau. Nou, zo zijn we begonnen. En okay. uh, hij, uh, vond maar, <laughs> hij vond het ook ja, leuk. Hij vond het ook leuk. Nou, in het begin... ...dat... dat, dat, dat uh, ...ja... Uh, He, vooral dat toen hij van de viertakt naar de 2 uh, ging, toen, toen kon hij nog geen rondje rijden zonder te spinnen. He, dus, want dat, dat, dat was gewoon, uh, hij gaf eerst gas en de rest zag hij allemaal wel. Dus echt letterlijk in één rondje in de regen was hij wel drie keer gespind. Weet je, nou op een gegeven moment is dat toch een beetje controle gekomen en uh, is hij naderhand. Uh, heel goed gaan doen. En, uh, maar voor die ja. zesde e verjaardag moet hij toch blijk hebben gegeven... dat hij interesse had in de auto'sport? Absoluut, auto absoluut. geef je ja, ja. hem niet zomaar ja. een kart. Nou, hij Ho? was vier maanden oud. Vier. En toen <laughs> heb ik hem al in de Maxi cozy met Stopt zijn uh, in BMW uh, <laughs> 1-serie. Daar racen wij toen mee. Nou, ja. zijn moeder Mariska, die draaide mij naderhand bijna mijn nek om, maar goed, hij zat uh, in die maxi Maxi-Cosi, Dus ja, accelereren zit hij gewoon heerlijk, wordt hij alleen ja. in het stoeltje gedrukt. Dus ik ging gelijk met doorspinnen de, bielen, de, er de pizza uit. uit. Nou, zij dacht al helemaal van, oh nee hè. En hij zat er maar gewoon met een big smile naast. Dus toen was hij vier maanden. Ja. Nou, dat is nooit meer uit zijn systeem gegaan. Ja, je lijkt me geen vader die aan de zijkant zat te pushen. Nee, zeker niet. Zeker je hem niet. Hij, op je nee, op ik heb hem gestimuleerd op jouw manier? Ik begin een beetje afgeremd. Hè, want ja. zijn moeder zei alweer van... Ja, ...moeten we nou niet naar nieuwe bandjes? En moeten we niet zus? En we, ik zeg, doe nou even kalm aan. Hè, want laten we eerst maar gewoon eens zien dat hij de kar gaat trekken. Dus ik wilde hem niet uh, pushen of motiveren. Hij moest ons pushen ja, en zelf, motiveren. Ja. En dat en, is uh, ook gebeurd. Ja, maar het was ook zo. Daar hebben wij het nu nog wel eens over. Dan reden Marisse en ik gewoon met z'n tweeën naar huis. En dan zat Marisse, uh, René met mij in de auto... En dan zat ik tegen nee een beetje te oud hoor. En dan was die misschien ook, uh, wat was die, anderhalf of twee. En, en dan, dan, dan zei ik: Van nou, hè, zullen, we, zullen we nu mama even voor laten rijden op de snelweg? Nou, en dan reed mama natuurlijk zwaaiend voorbij. En, en dan, dan reden wij erachter. Nou, dan barst hij gelijk en dan huilen, huilen uit. Ja, dan moest ik er weer voorbij, was toen weet al een ja. die je oh, God, ja. <laughs> En nu ook, ja, hij, komt je, hij komt je in het park van of voorbij of in de draaideur. Dus soms gaat het wel iets te ver hoor, want ja. uh, in Lelystad ook uh, hadden we ook een keertje. Toen kwam hij niet meer door en ik denk waar is hij nou? nou? Toen was ik kwijt, toen zat hij ergens uh, beteuterd, uh, beteuterd op zijn hooibaal met, met de grote zwarte streep uh, op zijn helm. En uh, nou, toen bleek dat hij een aardige klap had gemaakt. En hij lag met zijn helm onder zijn eigen voorwiel. En hoe uh, oud oh, was hij toen? En toen, uh, ja, ik weet het niet. Uh, het zal een jaartje of zeven geweest zijn of zo. En uh, hè, toen zei ik, hè, dan had je dan Indy Dontje van de familie Dontje. Je hebt Arthur Dontje, dat is de vader. En dan hè, de kinderen is Indy Dontje en uh, Milan. Dus uh, Indy die zei toen uh, tegen mij van ja... Hij probeerde iemand bij het ingaan van de pitstraat nog in te halen. En lukte niet. <laughs> op zijn zevende, ja, dat moet ik me alle, Dat moet hij helemaal niet doen, natuurlijk. Maar, maar goed. Maar die eigenschap die, uh, die heb ik ook van Gijs van Lennep gehoord. Die zei ook van: ik wil altijd de snelste Winnen, zijn. Ik was ja. ja, nooit ja. snel genoeg. Ik wil altijd ja. eerst. En dan dat hoorde ik ook dat hij zit op een school te halen met liceum. Ja. Dat speciaal ook uh, het onderwijs heeft afgestemd op, op, Sport, op dit soort top jongens, top. zeg maar. Ja, maar ja. Hoe kom je, uh, op welk moment bedacht je, hij moet naar de halen Ly Lyceum? Wanneer je nou, wist dat hij talent had. Uh, hij heeft het, uh, dat gaf hij zelf aan, want hij zat uh, uh -huh. uh, ja, gewoon uh, op de, de basisschool hier. Ja, op, op de basisschool. En, en, uh, en gewoon, ja, daar wonen, wonen we naast. Uh, ik zit nu even te denken. De Beatrix, hier, uh, maar, uh, maar die bestaat niet meer? Dus dan is het uh, nee, betre, de, kom, een van die twee stond, andere. Uh, ja, de, -school. De, uh, ja, de school zit daar. Uh, ja, de nog ja, is schandalig dit. Dat, oh, dat dat, uh, ja. Misschien komen we erop. Ja, nee, absoluut, absoluut, absoluut. Maar we hebben maar, ze zelf uitgekozen, de school? Wat zeg je? Wat? Hij Heb zelf die keuze gemaakt voor die school. Ja, want, want hier uh, in de basisschool was hij natuurlijk altijd een beetje een vreemde eten in de, in de bijt. En, en, en, ja, dat, dat, uh, en dat, dat vond hij zelf natuurlijk niet altijd leuk. Dus uh, hij wilde graag naar een school gaan waar ze ook gewoon het, het, het, uh, het loodprincipe hadden. Het loodprincipe. En ja, ja, en dat is Landelijk Onderwijsorganisatie Topsport. Hè. Ja. Dus nou, Bij het Halem- maar Meerlyceum uh, uh, hebben, hebben ze die faciliteit. En dan ja. heb je ook een topsportcoördinator. Hoor, die begeleidt het allemaal. Maar dat hoor, moest je als... aantonen, toch? Je ja, moest ja. laten aantonen dat hij loodwaardig was. Uh, nou ja, hij moest aantonen dat... Want hij doet VWO daar, uh, tweetalig. Dus daar was hij wel op, op geselecteerd. Dus dat... Uh, maar nu ja. dat tweetalig en VWO. Dus hij, uh, alleen het Frans uh, heeft hij helemaal niks ja, mee. Echt... Maar er is... Uh, Gaat lekker, dus hij staat ondanks dat hij online zijn lessen doet en zijn huiswerk moet doen. Italiaanse is geen vak hè, op school. Maar nee, nee, nee. Leert nee. het een beetje daar, want nee. hij zit nu veel in. Ja, maar ja, die mannetjes, die, je hebben wel dertig verschillende tijd. Wat ja, pittig ja, ja. ja. okay. oh, voor zo'n jongen ja zeker zeker zeker ja, dat ja, dat, ja. maar begreep ik nou uit de uitzending dat hij Chinees doet of ja het dat... ook ja ja dus en waarom Chinees? Doen, wij, uh, nee. ja, ja, ja, ja waarom ja, ja. Chinees? het is gewoon limietje dat je dat dat uh, nee, ja, goed, is dat de toekomst dat, dat, dat de staat de gewoon cut? in het pakket nou ik denk dat als je ziet hoeveel mensen inmiddels via AliExpress aan de gang zijn uh, ja. nou, een Chinese dan, sponsor zou natuurlijk wel uh, ja nou weet je zijn, uh, we zijn helemaal niet met sponsors bezig nee? uh, want, want, want ja je hebt gewoon uh, de, de ja, wat zou ik zeggen, uh, de, de, de, de, het gaat, de, de enige acquisitie die wij hebben is gewoon uh, presteren. Uh, dus dus Jaap zijn Engels zegt je skills pay the bills. Uh, uh, dus het gaat gewoon om, uh, hij moet gewoon een goede autocoereur zijn. Maar je noemde wel al de bedragen, dat die uh, steeds hoger worden, de waar het professioneer ja, ja. wordt. Dus ja, maar we... we hebben sponsoring nodig, denk ik. Nou, ja. maar we, we, we volgen wel de natuurlijke wet van de aantrekkingskracht. Ja. Uh, dus hij, hij, hij, hij presteert gewoon nu. He, om je een voorbeeld te geven, hij heeft vorig jaar een paar mooie races uh, gewonnen in Italië en, en uh, ja, daar, daar, uh, dat, dat ging helemaal, helemaal super. Uh, en en uh, toen vroeg zijn team aan hem, van, nou, wil je nog een halfjaartje blijven, want we denken dat we samen nog een hoop mooie races kunnen winnen. Nou, en dat, eh, ja, dat, dat, dat, dat ging gewoon fantastisch, ja. en, en, eh, dus, maar daarmee zie je wel dat als je goed presteert voor zo'n team, dan in één keer konden we van een halfjaartje voor niks rijden, konden we ook een beetje op adem komen nee. en nu rijdt hij vanaf eh, augustus dus zeg maar voor de fabriek en, en eh, moeten we moeten nog wel iets betalen, maar dat zijn niet overzichtelijke bedragen, dus hoe beter je presteert, en dan gaat ook je marktwaarde wel een beetje omhoog, waardoor ja. je ofwel de belangstelling krijgt van sponsors. He, dus, dus het gaat gewoon puur om het presteren. Ja, je, hebt, je hebt ook en, het blokkensysteem bij hem. Hè? Ja, ja. Ja, ja. En heb je ook uh, sponsoren uit Zandvoort of omgeving? Of is het echt een um, Moet ik even goed nadenken. Uh, ja, niet, niet direct, maar ik heb natuurlijk een prachtig netwerk. Ja, en, ja. en wij zitten helemaal niet met harde contracten erin of wat dan ook. Ja. Bij ons is, is gewoon de, de leidraad is het goede gevoel. Hè, dat, dat mensen sponsoren, die kunnen per jaar gewoon zo uitstappen als ze willen. Ja. Hè, en het is aan ons om dat goede gevoel te... Te, te continueren. En te, ja. Ja, te presteren natuurlijk en dat ja, doet hij. Ja, ja. Dat heeft hij al gedaan. Ja. Nou... He, dus, dus uh, Ja, nee René, uh, net had ik even een brainblok natuurlijk, omdat we zitten hier tussen al die scholen in. Maar hij zat, zat eigenlijk op de, op de Nicolas School. Ik heb hem zelf opgezocht. Ja. Ja. Ja. ja, nee, maar Komt de, de Nicolas School, dat zijn, ja, dat ja, is belachelijk. Ja, okay. Voor de altregen zien we de hoop. Het zou naast. Hij gooit de ballen steeds terug uit de tuin. <laughs> He, dus dus nee, maar Nicolas School ja. is echt, echt uh, fantastisch uh, mee, mee kunnen werken. En, en, uh, en maar toen uh, had hij al dat hij uh, weekendjes. Uh, ja, nou, je vrenske, die, die, die, die uh, beleid, begeleiden ja. hem toen. En, en uh, nou, dat was gewoon dat, uh, ja, fantastisch, want, want uh, het was eigenlijk simpel zo, zolang hij maar gewoon presteerde. Ja. Hè, en dat is niet alleen dat hij zijn cijfers haalde, maar hij moest ook gewoon een fatsoenlijk lastnootje zijn, ja. uit de problemen blijven. Dus zolang hij gewoon scoorde. En, en, uh, hè, dus dat begon eigenlijk daar al. Nou, in feite is dat nu uh, met zijn vbo hetzelfde. Ja. Uh, eigenlijk hebben we een, een ja, ik wil niet zeggen een blanco check als die maar presteert. Ja hij, moet, ja, hij heeft veel eigen verantwoordelijkheid. Ja, nou, hij maar kan het veel dit, dit, zelf bepalen. Ja, dat is mooi. Ja, Remco van Poeteren is, is onze, onze uh, topsportbegeleider. Die heeft ook ja. Rienus van Kalmthout, uh, Rienus VK uh, zeggen ze dan in, in Amerika. Die zit nu in de IndyCars. Ja. Heeft hij toen ook begeleid. En, uh, dus Remco heeft al wel wat ervaring daarmee. Ja, uh, en, en dat is prima, want die kan ook zorgen dat, dat uh, uh, als er op een gegeven moment uh, ja, proefwerken zijn of examens, uh, dat die op een ander moment uh, gedaan ja. kunnen worden. Nou, het voordeel van uh, René is dat hij een vader heeft die de wereld goed kent. En die hem kan behoeden voor eventuele valkuilen en uh, foute dingen. En hem op een gezonde manier kan uh, stimuleren om te bereiken wat hij graag wil bereiken. Mm. We gaan zeker nog van hem horen, heb ik de indruk. Dus de naam Lammers is nog niet uh, verdwenen uit, Laat uh, het zien, hè? Ik uit weet de het, uh, wereld. Uh, ja, Jan, ik heb het een paar keer gezegd. Uh, enorme dank dat je hier aan mee wilde werken. Wij zijn maar een heel klein uh, radertje in de... PR-machine of in de nou, communicatie. Dat is, dat is... We, we, oh, we hebben alleen zandvoortes dus tot de luisteraars. Maar jou ook. Dus in ieder geval erg ja. fijn om te horen dat je geluisterd hebt. En dat je daar nog een aanvulling op had. Ik uh, bedank je bij deze. We kunnen nog uren doorgaan. Vraag ja, gedaan. Ja. Ja, we gaan we niet vergeten de, uh, dat, dat we Jan hebben gevraagd... om iets toe te voegen aan onze playlist. Ja, oh, oh, ja. dat is niet ik ben ja. vergeten. Ja. Ja. Welke, welk <laughs> nummer ga je ons mee verrijken? Het, het was, uh, we moesten even zoeken, want ik, de muziek ken ik wel, maar de naam erbij moesten we even zoeken. Maar het is uh, The Man Who Can't Be Moved uh, van de script. Ja. He, dus, dus, uh, dat, ken ik. Ja. Prachtig. Ja, ja. Goed. Leuk nummer. Hoor. Gaan we spelen. Ja, een goede groep ook. Niet zo bekend, helaas. Maar goed, wel goed. Nou, goed, mooi. En, uh, ja, wij zijn niet zo van, van het hypen en zo met de social media. En, en, uh, want af en toe dan zegt nee, Ik heb al zoveel volgers. Ik zeg: Nou, zorg maar dat je 34 volgers hebt op de kartbaan. Dan komen die anderen <laughs> vanzelf. <laughs> uh, en als, uh, als Max uh, dit komend weekend ook weer 19 volgers hebt, dan ja, is dat genoeg. Dan, dan maar komen genoeg. die anderen moet je <laughs> maar Waar is het dit weekend? Uh? Hij is dit weekend in Adria, vlakbij Venetië. Oké, okay. en dus, jij zit in de studio van Radio. Ja, ik uh, ja, uh, iemand moet ja. de kosten in. Ja, hier verdien je niks mee. <laughs> nee. nee, ja. nee. Heel bedankt. Ook je iets gezellig vond, Jan? Ja, nee, je Kijk, die, die, die, uh, dat, dat, dat, die, die roots. Hè, gewoon net, net als met... Uh, ja, het is misschien weer filosofisch gelul. Maar uh, ik bedoel, uh, de, waar het zaadje geplant is, bepaalt vaak uh, wat, er, uh, wat, er, wat er uitkomt. En uh, ik ben hier 100 meter vandaan geboren. Dus ik hou me ook graag aan mijn roots vast. Dus ja. ik, ik vind uh, het Zandvoortse, uh, ja, verder van onder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 of stuur een e-mail naar info at de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 Jaag, jaag, jaag, jaag, met je hersens in je maag Voort, voort, voort, reed de koning door de poort Listig, listig, listig, listig, neem die bocht niet al te kwisten. Hort, hort, hort, voor de mooie autosport Totdat er iemand aan de finish met een kruis omlauwerd wordt Het was weer reuze spannend, maar het duurde veel te du kort ZFM, ZFM. ZFM. maak ze naam waard, want de zon schijnt Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag ZFM Ja, ja, ja, ja Zandvoort Uh, uh Zandvoort's al aan Ik zie zelf staan uh. Haha Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed